blij dat het weer donderdag is. Dat betekent namelijk dat we met het voorspel voor het weekend beginnen. Dit is de Toestand in de Dans van Ronald Molendijk hier. We hebben vandaag heel veel uh, items, maar dat is eigenlijk iedere week wel. We gaan in ieder geval eens even luisteren naar de opinie uh, over het uh, dancefestival uh, line upje bekendgemaakt. We gaan uh, checken wat voor gadgets je moet kopen, waaronder wederom weer iets met een iPod. Dat kan niet missen. Uh, we krijgen iets te leren over Will Smith. Die schijnt weer muziek te gaan maken. We gaan uh, eens even kijken wat je nou voor elkaar kan krijgen... als je de hele stad volplakt met posters. En er komen dan 400 mensen in je tent. We gaan praten over uh, de ex-pornstarfeestjes. Uh, daar gaat ook weer iemand van de ChristenUnie op reageren. We hebben tickets om weg te geven en je kan reageren op een website. Die binnenkort ook in de lucht is. Uh, maar voorlopig moet je sturen naar dans.rijmond.nl Dankjewel, Later. We hebben hier de eerste keer dat ik deze plaat draaide, trouwens de nieuwe Roger Sanchez, hebben we ook al gelijk een discussie gehad en die gaan we nu gelijk eens eventjes uh, beslechten. Marcel Weinzekers, is dit de nieuwe zomerhit die we net hoorden? De nieuwe Roger Sanchez, not enough? Dit zou een zomerhit kunnen zijn, nee, nee, maar voor een bepaald publiek. Niet van, niet van het politieke gezeik. Is dit de nieuwe zomerhit? Die nee, dit is zijn? niet de nieuwe zomerhit. Niet de nieuwe zomerhit. Nee. Leon Brouwer, Man, Zeker, voor op het strand, echt wel. Ron Stuts? Uh, leuke plaat. Stel je even <laughs> voor, nieuwe medewerker. Ja, ik ben Wim. Ik vind hem ook wel uh, wat achternaam, hebben. Wim de beste. Wim de Besten. Ja. Is het de zomer ja of nee? Nee. Ja. Niet commercieel. Dus we, we hebben een 50-50. Ja. Dus jij bepaalt het. Ik zeg dat het de zomer het is. Jullie schuiven gaan dicht. Over deze plaat zijn de meningen helemaal niet uh, te <laughs> Dit vindt gewoon iedereen te gek. Ik moet het even netjes afkondigen. Dit is Herbert. Uh, het nummer heet Moving Like a Train. En uh, Marcel, onze, onze ons muzikale geweten. Dat is een slechte smaak, Ongelooflijk. Maar, uh, die zegt dat deze man een website heeft. En daar kan je dan naartoe bellen. Telefoonnummer hij heeft een telefoonnummer op een nou, website? Dit is een muzikaal genie. Deze man maakt muziek van alles, van van van, van keukenkopjes, legbatterijen, uh, zelfs kanker. Ah, ah, ah, ah, Daar goed. maakt hij muziek van. Nou, okay. En als jij een sample hebt, hè, die, die, die die hij zou kunnen gebruiken voor een voor een voor op een van zijn albums, dan moet je naar 0049 bellen. 0049. Ja, hebben iedereen, heeft iedereen zijn pennetje bij de hand? En dan, 009. Dus ben je in Duitsland. Volgens mij wel, ja. ja. 49. Volgens mij naar Berlijn. Volgens mij naar Berlijn. Berlijn en Engeland door elkaar. Nou, je bent in ieder geval buiten de grens. Ja. Dus uh, 0049-3-3-2-1918-394. En wat je dan moet doen is... jouw sample uh, ja, inspreken op de voicemail, op de hotline... en uh, verdien eeuwige roem. Terug, Herbert. Goeie gast. Ja. Ja, het is gewoon de nieuwe Arman van Helden. En ik had van de week een discussie met mezelf. schiet zo fijn als ik daar zit te zijn. Um, vind ik dit nou echt zo'n hele goede Arman van Heldenplaat? Ja, ik vind het gewoon een hele goede plaat, maar is het nou een hele goede Arman van Heldenplaat? Weet ik eigenlijk niet. Maar goed, het is niet heel erg belangrijk. We draaien hem gewoon wel, toestand in de dans. Zoals uh, gemeld in het intro hebben we deze week een nieuwe medewerker, Wim Den Beste. Hallo Wim. Hallo. Vertel even iets in het kort over jezelf en dan niet over je seksuele prestaties, maar gewoon datgene wat er echt doet voor dit programma. Wat ga je voor ons doen? Uh, nou, ik ga als het goed is uh, als reporter voor jullie uh, werken. Dus uh, ik ga de straat op uh, voor... Uh... Ja, reportages over uh, bepaalde dingen die binnen de dansindustrie gebeuren. Oké. Okay. Nou, en ik heb drie uh, onderwerpen die mij heel de week al uit mijn slaap houden. Oké. Okay. Um, deze week, vandaag, gisteren, is bekend geworden dat uh, de drie begrote bierbrouwerijen uh, kartelvorming hebben gepleegd. En de een heeft de andere verraden en gezeik. Ja. Dus, vraag één, hebben wij als klanten nu afgelopen jaren gewoon te veel betaald? Uh, voor een biertje. Vraag 2. Uh, de kaartverkoop van sommige uh, dance parties op Dit moment gaat echt fantastisch, razendsnel. Krijgen de klanten nu nog wel hun kaartje? Of wordt het opgekocht door een paar grote jongens? 3. Uh, de security. En daarmee het naar buiten zetten. Van mensen die zeg maar over de max zijn. Qua drugsgebruik en alles. Um, een onderzoek. Wat moet je doen? Wat doet een portier als, als er iemand gewoon te veel gedronken of gezo, gezopen of gesnoven heeft of gebruikt heeft? Mm -hmm. um, over een half uur, na het tweede uur van deze uitzending, ga ik je vragen welke je ga, uh, wil gaan onderzoeken. Ja, nou, ik mee? denk dat ik het al weet, maar... Maar we houden de mensen spannend. Ja, ja, ja. Het is radio, hè? Het ja, is ja, allemaal precies. heel spannend, natuurlijk. <lacht> <lacht> Oké, okay. nieuwe medewerker. Wim de Beste gaat het onderzoeken voor jou. De toon van Leon Brouwer, onze gadgetman, die komt jou vertellen wat jij deze week moet gaan kopen in de winkel. Leon? Ja, telefooncel kopen lijkt me lastig, maar um, ja, de KPN vraagt zich toch af, wat moeten ze nog met die telefooncellen? Daarom uh, zijn ze nu langzaam aan, aan het vullen met een wifi-netwerkje. Uh, uh, ze zijn in begin in de grote steden, dus uh, je kan er uh, met je laptop naartoe en uh, ja, gratis uh, internetverbinding... Uh, Sorry, er staan telefooncellen dadelijk in de straat, op straat. En dan loop je naar binnen met je laptop en dan kan je hoeken en dan kan je bellen. Ja, je hoeft er niet naar binnen. WiFi is natuurlijk gewoon uh, draadloos, dus dat, ik weet niet hoeveel meter dat het gaat. Oké. Okay. Uh, dan in het, ja, in het verre oosten, daar heb je nog steeds die Hello Kitty-rage. Er um, zijn nu zelfs, er is een vliegtuigmaatschappij. Ja, dat vond ik op zich wel... Um, goed gegeven. Uh, die hebben Hello Kitty uh, thema vluchten. Um, nou, jij ja, vraagt je af ja, wanneer, waar blijft de smurvenvlucht? Misschien Transavia komt dan met de smurvenvlucht en een smurvenmaaltijd. Uh, in de Verre Oosten gebeurt dat dus al met Hello Kitty. Nou, ik, de uh, smurven of misschien uh, Barbapapa of zo. Ik moet even iets bekennen. Ik heb echt uh, iets van. Uh, het, vroeger gebruikte ik drugs, nog lang niet meer. Maar toen heb ik een keer een plan geschreven om bij de KLM, heb ik ook echt ingestuurd. En dat heette Fright Flight. En het leek me hartstikke leuk als je dan, zeg maar, ging opstijgen... en dat je dan, dan in de lucht kreeg je allemaal films over kapingen in vliegtuigen... en dat dan de piloot ook als grap deed van... oh, we worden gekaapt, of er is een noodlanding... maar ik heb nooit een reactie op gehad. Gek is dat eigenlijk. Ja, vind ik gek. Ik vind ja, het heel goed plan. Misschien nu eens proberen. Misschien, eh, misschien uh, ja. Vind ik vind het echt gek. Door. Dus vind, ik, ik gebruik al jaren geen drugs meer en ik drink ook niet. Maar ik vind het wel een heel goed plan. Opnieuw Ik ben, op, op goed, ben, de, ben de enige, denk ik. Ja. Um, dan had ik nog de, er is een bikini uitgevonden met, die op zonnecellen werkt. En daar kan je dus als je op strand ligt <lacht> en je bent je, je oplader vergeten. Nou, Dan hang je hem dus aan je bikini en uh, ja, opladen je mobiele telefoon. Op zich handig voor, uh, voor op vakantie. Scheelt toch wat uh, reisbagage. Kan je er ook mee in het water? Ja, ja, natuurlijk. Ja, het is... Ja. Ja? Het is een, ja. <lacht> Ik vind dit programma onderdeel. Ik kijk hier altijd een beetje met angst en beven eruit, moet ik eerlijk bekennen. Leon, dit was het. Nee, ik heb nog, wat, oh, uh, uh, uh, nog, <laughs> nog een paar dingen. Ja, het, het houdt niet op. Uh, er is nu uh, voor in je iPod een Bluetooth-sendertje dat je draadloos, uh, draadloos kan luisteren met je oordoppen. of, uh, of je draadloze uh, systeem in je huis. Op zich handig. een uh, handig ding. Ja. ja, dat was het. Ja? Ik heb niet meer. Nou, dankjewel. Gadgetman. Hmm. got Mr. Manager, Mr. Big Rick, on top of the hill in his big castle, yeah, lapping it all up and scraping it all in, leaving you to trouble the rubbish, ha, huh. well, I'll tell you what, don't work like that with us, you know, mate. Bargo, mocht u deze plaat draaien. Ik mocht namelijk niet vertellen wie of wat het is. Dat doe ik dan ook niet. Aan de telefoon hangt Nicole. Hallo Nicole. Goedenavond. Hallo. Hallo. Uh, naast mij staat, zit uh, Marcel Weinsteckers En die heeft allemaal brandende vragen aan jou. Wie is Nicole? Waarom is Nicole in de uitzending? Nicole van is één van de gezichten achter Absolute Music. Uh, 2 februari was het toch Nicole? Het eerste feestje van Absolute Music? Dat klopt, 2 februari. Hoe kijk je daarop terug? Wat vond je ervan? Uh, Boy George... Wat zeg je? Boy George onder andere. Boy George onder andere, uh, Trent Muller. Wat Boucher, vond je ervan? Deden ze. Uh, ja, uh, ja, kijk, blikjes terug. Uh, blikjes terug. Nou, ik vond het een uh, zeer verrassende editie. Uh -huh. uh, we hebben er zeker uh, zeer geslaagd op teruggekeken. Uh, het was natuurlijk onwijs, onwijs cool om Boyd George naar Nederland te krijgen voor deze editie. En uh, ik denk dat hij zeker wel uh, een spraakmakend is geweest. En nu hebben jullie weer een spraakmakende artiest voor de editie op 2 juni. En dat is? Dat is uh, Pieter Hoek van uh, New Order. Kijk eens aan. En die gaat een, uh, een DJ-set geven. Zo. Dus uh, dat, is wel, uh, dat is wel heel erg leuk natuurlijk. Dat is zeker leuk. En wat heb je ja. nog meer voor ons uh, in petto? Wat heb ik nog meer voor jullie in petto? We hebben Jesse Rose... Kijk. Ook wel bekend. Berlijnse minimal DJ. Dat klopt. We hebben Minilo mini We mm -hmm. uh, Wij hebben onder andere een pan Pot. Dat is wat minder bekend, maar het zijn hele brute gasten. Wat mij opvalt is dat de, dat de, dat de lijst met dj's heel groot is. Waar, waar gaan die jongens allemaal staan? Of krijgen ze allemaal een half uurtje? Hoe gaat dat? Uh, nee, we hebben natuurlijk wel diverse zalen. Ze gaan natuurlijk niet uh, allemaal oh. een half uurtje spelen in één zaal. Uh, dus uh, we gebruiken twee zalen en een basement. En uh, daar worden ze allemaal onderverdeeld. Oké, okay. en uh, decoratie, wordt dat weer zo spectaculair als vorige keer? Want ik heb de Maasilo nog nooit zo gezien als, uh, als eerste editie van uh, Absolute Music. Moet ik nou, toegeven. geven. Nou dankjewel, sowieso een hele grote compliment natuurlijk. We proberen uh, ja, uh, wederom weer een, uh, een hele toffe aankleding uh, te gaan krijgen. We zijn natuurlijk uh, nu bezig met de voorbereidingen voor de volgende editie. Mm -hmm. Dus uh, ja, uh, laat je maar verrassen, we gaan even kijken wat we er tegenaan gaan gooien. Kost dat Nicole? Uh, wat kost dat? Ja, al ja, dus gaat... al mijn zakgeld gaat gewoon door, joh. Dat is echt niet normaal. <lacht> nou. Nee, dat... Uh, nee, voor dat, de bezoeker, uh, hè? Wat zeg je? Voor de, voor de bezoeker. bezoeker. <lacht> <lacht> wat kost dat, Nicole? Nou, voor de bezoeker is het, uh, is het dit keer in, uh, in de voorverkoop 17,99 euro. Kijk, dat zijn prijzen. Uh, aan, de, aan de deur is het uh, 23 euro. En uh, we zijn ook nog bezig met een, uh, met een hele leuke actie. Uh, we willen niet uh, alleen maar met muziek bezig zijn. Maar uh, we zijn ook uh, uh, bezig om, uh, om bezoekers van evenementen bewust te maken van de klimaatverandering. En daarom uh, is het namelijk Hoe dan? zo dat we, is het, ja, wij, wij gaan zeg maar, op, op deze manier bij het Ticket bij Gree doen. En uh, iedereen die een kaartje koopt voor Absolute Music, uh, levert dan automatisch een, een bijdrage uh, aan het uh, groene, groene, groene actie, Nationaal GroenFonds, zeg maar. Nicole, twee vragen. Ja. Uh, waar komt de naam Absolute vandaan? Is dat Wodka uh, of is het geen wodka? Dat is het een meest nee, voor de hand liggende het... vraag. Nee, geen Wodka. Waar komt die dan vandaan? Ja, eigenlijk gewoon verzonnen. Dat is echt niet echt een uh, hele achterliggende gedachte, maar we vonden het toch wel een hele pakkende naam. Oké, okay. laatste vraag. Ja. Waarom moet iedereen naar Absolute Music komen om naar deze man. van Nieuw Oren te gaan luisteren? Oh, dat was, uh, ja, was Nieuw Orde. Dit is Nieuw Orde, ja. Weliswaar hebben jullie niet niks van Hardfloor, maar dit is wel Nieuw Orde. Uh, dit is Nieuw Orde. Uh, waarom. Uh... Uh, moet, uh, moeten mensen naar nou een nieuwe orde komen? Ik denk dat het sowieso heel tof is om deze man weer eens te zien. Uh, die is al uh, lang geleden uh, niet in Nederland geweest. Uh, buiten dat is het natuurlijk zo dat niet iedereen uh, uh, alleen voor een nieuwe orde hoeft te komen. Ik denk dat het gewoon heel leuk is om divers publiek te krijgen met de dia's die we hebben. En uh, ja, ik denk dat we gewoon weer een heel verrassend uh, feest gaan neerzetten. Nicole? Ja. Weet je waarom ik naar Nieuw, naar, uh, naar uh, Absolute Music kom? Nou. Dat gaat Ronald ons nu laten horen. Oké okay dan. Dankjewel Nicole. Dankjewel. Ja graag gedaan. Doei. doei. Dit was Nicole. En die kan me even vertellen dat uh, New Order niet helemaal waar. Het is de bassist van New Order. Die komt uh, draaien in uh, de Maasilo. Zeg nooit naar nou, een Wout tegen de Maasilo. Dan heb je gelijk een rechtszaak van Ted aan je broek. Um, en we draaien nu in Puli. En waarom draaien we die plaat weer? Want het is ook een oude plaat. Omdat deze man dus ook op hetzelfde feest komt draaien. 2 juni in de Maasilo. En ik ga nu... Ah, mijn favo draaien. Deze videoclip vind ik te bruut. Rondneukende konijnen die zich vermenigvuldigen. Ik heb het al een paar keer gezegd, dit is voor mij gewoon op dit moment de plaat Groove Armada. En ik zal niet meer over die videoclip beginnen, maar uh, het doet me denken aan die uh, konijntjes met een batterijtje in hun rug. En aan het eind heb je er heel veel. We hebben alweer iemand aan de telefoon. Leon, wie heb ik aan de telefoon hangen? Olga van ID&T. Oh, Olga zelf. Ja, Hallo Olga. helemaal. Hallo. Hallo. Uh, jij hebt toch ook net een kindje gekregen? Hoe weet jij dat nou meer? Ja, Ze ja, ja, ik... is dus vandaag jarig, dus uh, Kijk, die is alweer een jaar geleden. Gefeliciteerd. Dankjewel. Uh, Olga, um, dit weekend convertible in uh, de Vanellenfabriek, Rotterdam. Ja. ja. Vertel eerst even waarom in Rotterdam? Waarom in Rotterdam? Nou, convertible is al een aantal jaar in Amsterdam echt een begrip. We hebben volgens mij vijf uitverkochte edities uh, gedaan in de passenger terminal. Dus we vonden het uh, tijd om ook eens een keer naar Rotterdam te gaan. En waar beter dan een uh, fantastische locatie zoals de Vanellenfabriek? fabriek. Dus vandaar? Ja, in welke, welke plek in de, de Van Vernellenfabriek gaat het precies plaatsvinden? Want hij is nogal groot. Uh, nou, daar heb je me, want dat weet ik dus niet. Is dat uh, waar normaal de feesten plaatsvinden? Beneden? Of? Ja, dat denk ik bijna wel. Maar eerlijk gezegd... Oké, okay, nou dan uh, gaan we oh, daar gewoon vanuit. Meer, ben ik meer van de line-up. Dus nou, vertel, vertel, vertel dan iets over de line-up. Daar kan ik wel iets over vertellen. We hebben echt een um, super stoere line-up... met uh, echt toonaangevende artiesten van, uh, van dit moment. Ik ga even volgorde van, uh, van hoe ze optreden zaterdag. Jermaine S, Jip Deluxe, Mason, Bodyworkers DJ set, Steve Angelo en Erik E. En dat allemaal aan elkaar uh, geënt door Vika Kova. Oké, okay, en uh, ik, ik zag wat reacties op websites. Het, een kaartje kost 45 euro, klopt dat? Kijk, dat, dat klopt. Um, ja, ik, ik schrok zelf ook een beetje van die prijs. Uh, ja. Wat krijg je dan uh, een designstoeltje mee vanuit de Vanellenfabriek uh, als je weggaat? Of, of nee, is dat maar, het ook echt gewoon? Nee, maar het wordt echt. Net zoals in Amsterdam, wordt het thema helemaal doorgevoerd. Dus uh, verwacht ontzettend veel acts, um, daar kan ik altijd een tipje van de slaar oplichten. Witte schommelende geisha, saro-yuku meisjes, uh, dat zijn van die, uh, van die uh, meisjes die bijvoorbeeld kleding met stippen over ruitjes, over hartjes, over pand en plateauzolen en punkhaar dragen. Um, nou, dat soort dingen. En het hele decor uh, wordt helemaal oosters uh, à la uh, Tokyo. Want het uh, thema is Welcome to Tokyo. Oké, okay, uh, ja, dus je koopt dus uh, een stuk beleving ook. Maar uh, ja. moeten de mensen, de bezoekers zelf ook uh, in een bepaalde stijl dan komen? Of is het gewoon bij uh, jezelf? Ja, dat, dat is wel zo gezellig. Ja, We vragen wel altijd uh, dress code. Ja. of mensen zich daar aan willen houden. En die is en dan nu? Dat gebeurt ook meestal wel. In, uh, het is nu Welcome to Tokyo. Oké. Okay. Dus uh, leef je uit. Oké. Okay. Ja. Uh, zijn er nog kaarten te krijgen? Er zijn nog kaartjes te krijgen. Dus uh, volgens mij ja, de bekende voorverkoopadressen. Ticket online, ticketbox, dat soort uh, toestanden. Dus uh, ik zou zeggen... Oké, okay, nou... We, we... Ja, nou helemaal goed. Uh, we gingen zometeen geloof ik nog wat kaarten weggeven. Dus uh, ja. Ben je er zelf ook bij? Ja, natuurlijk. Nou, Als er een feest is in Rotterdam, Olga, dan is Leon er altijd dat... bij. En het feest in Rotterdam is niet compleet zonder dat Leon is geweest. Okay. Olga, dankjewel. Tot de volgende keer. Dankjewel. Nou, en veel plezier nog met de baby. Later. Okay. Hoi. That's it.